De plannen van het kabinet voor de groei van Schiphol zijn te vaag, zegt de commissie voor de milieueffectrapportage. Die commissie moet beoordelen wat de gevolgen zijn voor het milieu, maar dat is onmogelijk, zegt de commissie, omdat het kabinet geen concrete doelen stelt. Er is wel een doel gesteld voor het verminderen van CO2, maar niet over luchtkwaliteit, geluid of bescherming van de natuur. De minister van Nieuwenhuizen moet volgens de commissie concrete doelen stellen en duidelijke milieugrenzen aangeven voordat er nieuwe besluiten worden gedomen over de Nederlandse luchtvaartsector. In de regio Rotterdam is de wachttijd voor een coronatest... afgelopen anderhalve week gestegen naar 52 uur, meldt de GGD. Ook in Gelderland, Brabant, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland... moeten mensen vaak meer dan 24 uur wachten op een coronatest. Zeker negen GGD's zijn bezig met uitbreiding van de testcapaciteit. Volgens hen is het aantal testaanvragen plotseling toegenomen. De GGD's openen nu extra locaties en telefoonlijnen... of verruimen de openingstijden. Het moederbedrijf van Blokker ziet definitief af van de overname van HEMA. Dat heeft de Mirage Retail Group voorheen de Blokker Holding bekendgemaakt. HEMA is vorige maand in handen gekomen van de groep schuldeisers. Die nam het bedrijf over in ruil voor het wegstrepen van 300 miljoen euro aan schulden. Het weer, eerst nog regen, later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen wisselen bewolkt, een enkele bui en hooguit 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Robert Vriezen van de ANWB Vielen altijd nog op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... ...tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat uh, komt allemaal door bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn op de A6 vanuit Muiden naar Lelystad ook altijd nog twee rijstroken dicht op knooppunt Muidenberg. En verder heb je nog wat vertraging op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Zaandam is de weg daar dicht voor werkzaamheden. Ook vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar het Zurich, tussen Wieringenwerf en Brees 2 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De andere kant op is de vertraging een kwartier op de A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 Deze single van Den Hartman werd het even na twee uur. Zandvoort, een hele middag. We zijn er weer hoor, met Zandvoort op zaterdag. Een beetje apart begin, goedemiddag trouwens Albert-Jan. Uh, goedemiddag Rob. Goedemiddag. Ja, ik pakte even voor twee pakte ik mijn koptelefoon uit. en Wat denk je? Hij knak? heeft het uiteindelijk toch begrepen. Knak, knak, knak. Na vele jaren. Ach ja. Nou ja. Die houdt het Die jou, die, die houdt het nog. Die met uh, wat tapejes. Ja. <hast> dus ja, het is een, even behelpen. Maar het gaat goed komen vanmiddag tussen twee en vijf. En morgen ook weer, hè? Ja, zo, Oh ja, morgen zijn we er ook. Zandvoort op zondag zijn we er ook weer. Want er wordt niet gereest. Dus we hebben een weekendje vrij. Dus we gaan mooie morgen radio maken. Zandvoort op zondag. Maar ja, goed. Vandaag is het nog zaterdag. Ja, en het zonnetje even, schijnt inmiddels. Even een vraagje, Rob. Als je nou op vakantie zou gaan, waar zou je dan heen gaan? Nu? Ja. Uh, Geen idee. .CUBE. Nou, ik heb nog een uh, aanbieding voor je. Uh, midweekje uh, in Zandvoort. Voor vier personen. Ja? Wat schat je dat dat kost? Een midweekje? Last minute. Last minute. Last minute. Dus een goedkope prijsje. Ja, maar wel in een mooie... Vier personen, midweekje. chic cottage. 50 euro per persoon. Vier personen, hè? Ja. Dus dat is... Vijf dagen is dat? Ja, ja. maandag even vrijdag terug. Ja, dus. Nou, nee, het is dus vier dagen. Dus uh, ja. ach, 800 euro. Nou. 1850 euro, uh, uh, meneer Arams. Kijk, midweekje zat voor. Kijk. Is toch geen geld? Nee. Deel het door vier. Dan is het slechts 600 euro per persoon. Dat valt best mee, toch? Ach, dat valt toch best ja. mee. Dus hartstikke... Leek. Ik was er twee weken voor naar uh, Turkije, yeah. all inclusive. <laughs> ik, was, ik had er twee maanden van in Spanje kunnen zitten. Maar goed. Maar goed, het is vakantieperiode. Ja, dus... zo, zo is het. Dan moet je nou niet op vakantie gaan dus, uh, nee, als nee. je niks wil uitgeven, toch? Maar nou, ik vind het wel veel geld, hoor. Ja, is het ook. Ik is het wel ook. Veel geld. Nou, we zijn er weer. Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, Albert Young. En ja. hallo, luisteraars. Wat gaan we vandaag doen? Dat ja, ik ben benieuwd. Dat is je volgende vraag. Ja, dan. wat ja. gaan we doen nou, we hebben een evenementenagenda-tje vandaag. Hé! Hey. Ja, we hebben, we hebben er weer één. Dus langzaam maar zeker komt het uh, toch weer een beetje op gang. Dus om half vier weer uh, de evenementenagenda. Het weer, ja, dat is een verhaal apart. Blijft het zo, wordt het mooier, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Maar ik zeg u al op voorhand, het, het, het, het betekent niet veel goeds. Het dier van de week. Er zit nog maar één hond in. Die hadden we vorige week ook. En uh, een dame trouwens. En uh, dat is helemaal snoei als je alleen in de, uh, als hond in het, uh, in, het, in, het, in het dierenthuis zit. Dus uh, dit weekend in de herhalingen, Babs. Babs moet toch echt een keer een thuis vinden, dat zou fijn zijn. Half vijf, het dier van de week. Het gedicht van de dag. Ja, meneer Harms, daar krijgen we nog even wat. Uh, ik heb een stapeltje gemaakt, dus je mag weer even zoeken. Maar ik heb een uitgesproken favoriet tussen zitten. Oké, okay, ja. Als u die bovenaan legt, dan weet, ja, <laughs> weet ik een ik, beetje ik, waar ik aan ik toe Ik zal ze random aan, <laughs> aan je geven. Nee, het, dier, het gedicht van de dag. Kwart voor vijf. Het wordt weer een mooie. Dat is uh, dan om kwart voor vijf. Uiteraard uh, Zandvoorts uh, weekoverzicht, om het zo maar eens te zeggen. Uh, verder hebben we natuurlijk uh, uh, nog reportages van onze collega's van NH... Uh, en natuurlijk om kwart over vier hebben we Pit Report. Er zijn weer drie races erbij toegevoegd, hè? Ja, klopt. Ja, dus ja. Het, de agenda ziet er echt professioneel uit. Het is allemaal hier, hier op het vasteland, om het zo maar eens te zeggen. Niet naar Zuid-Amerika, ook niet naar Noord-Amerika. Maar in ieder geval, er zijn we drie uh, circuits aan toegevoegd. En welke dat zijn, dat hoort u allemaal rond de klok van kwart over vier... tijdens Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert Jan, 11 minuten over twee. we mogen eindelijk uh, beginnen. Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag, we hebben er weer zin in vanaf de tolweg Tina. Het Mediapark waar we alweer jaren zitten. En we zitten alweer 30 jaar in Zandvoort. Dit jaar 30 jaar ZFM. En daar zijn we natuurlijk apen trots op en uh, we gaan op naar de volgende 30. Met onder meer muziek van de Breakfast Club Right on Track. en over This so one's gonna put you away Give what I'm doing my very best Dus een heerlijke plaat uit de jaren 80 van The Breakfast Club en Ride on Track. Ja, Albert-Jan, er wordt vandaag weer gevoetbald, echt waar, hier in Zandvoort. Ja, een uh, oefenwedstrijd. Hè? Een oefenwedstrijd, ja. Monnikerdam tegen SV Zandvoort. Nou ja, als we daar verslaggevers ter plekke hebben, ik denk het haast wel... dan uh, houden ze nu uh, dan wel even de stand voor je bij hier bij Zandvoort op zaterdag. Deze aflevering op de zaterdagmiddag bij CFM met heel veel gouden oude muziek. Ook dit was weer een plaat uit de jaren 70, joh. De Nolan Sisters. En I'm in the Mood for Dancing. Ja, er is al flink gescoord daar op Duitsersveld. Op dit moment staat er 2 tegen 2. We Hoe hebben uit? het over de oefenwedstrijd die vandaag daar aan de gang is. Monnikendam SV Sandvoorts. Hoe laat is de wedstrijd begonnen? Ja, dat ben ik nog nee, even. 9 uur vanmorgen. We... ik nog even aan het uitzoeken, maar er, daar komen we wel uit.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 De gemeente meldt op Facebook dat de hoofdingang bij zomers weer gesloten blijft. Bij druilerig weer kunnen de mensen wel gewoon gebruik maken van deze ingang. De zijingangen blijven wel open. Nou, als je straks om half drie het weer krijgt, dan uh, kunnen, blijft het waarschijnlijk de komende twee weken wel open. Oh, nou dankjewel. Het gaat namelijk het gaat wel om een proef van drie weken waarna het uh, zal worden geëvalueerd. Als de looproute blijkt te werken, dan zal het het hele zomerseizoen zo blijven. Een medewerker van de viskraam, de Zeemermin op de Zandvoortse Boulevard... is besmet geraakt met corona. Omdat niet, iedereen, uh, omdat niet uitgesloten kan worden dat collega's het virus onder de leden hebben... is de kraam de komende twee weken dicht. Uh, uh, eerder deze week sprak uh, eigenaar uh, van de viskraam uh, met onze collega's van NH. Later in de uitzending komen we daarop terug. De quarantaineperiode van twee weken voor zes handhavers van de gemeente Haarlem en Zandvoort is voorbij. Na een besmetting van een collega zijn de handhavers uit voorzorg 14 dagen in quarantaine gegaan en andere medewerkers met klachten zijn getest. Geen van allen blijkt het coronavirus te hebben en sinds afgelopen dinsdag zijn alle handhavers weer aan het werk. De bezetting van de afdeling handhaving van Haarlem en Zandvoort is in deze periode gewoon op sterkte gebleven omdat het met diensten is geschoven. Net als in andere organisaties geldt dat medewerkers bij klachten niet aan het werk komen en zich eerst laten testen. Nou ik kreeg ik uh, wat bericht op uh, Facebook bij dat uh, bericht van uh, ZWM. Ja. En er stond van, uh, van sommige mensen, nou van mij uh, hoeven ze niet uh, weer uh, aan het werk te gaan hoor. Blijf maar lekker thuis. <sitz trillion> maar dan hebben ze het waarschijnlijk over de parkeerboetes en dergelijke. Ah, ja, dat ja, je al. Thuiswerken wordt wel de trend toch? Ja, maar dat, <sitz> het, handhaving <sitz> thuis, dat is <sitz solve> een <sitz> beetje moeilijk. En tot slot, voor bloedprikken kunnen inwoners van Zandvoort Nieuw-Noord normaal gesproken altijd terecht bij het pluspunt aan de Vlemingstraat in hun eigen wijk. Maar per 1 augustus verhuist de bloedafname locatie van Atal Medial naar de Haltestraat in het centrum. En daar zijn de inwoners van Nieuw-Noord niet blij mee. Ik vind het heel erg kwalijk, al dus een inwoner Cor Haagsman. Dit kun je niet maken. Er zijn hier zoveel mensen die er veel gebruik van maken. Later in de uitzending komen we ook hier weer op terug. Ja, want hij was vanmorgen ook bij uh, Goedemorgen, Zandvoort, Koor. Uh, klopt. En daar heeft hij ook het uh, verhaal verteld. Maar dit heeft natuurlijk gewoon met centjes te maken. Absoluut. Dus ze hebben nu een eigen pand, daar betalen ze huur voor. En dan willen ze dat goed benutten ook. Dus en ze zijn op uh, petitie gestart. Ja, ja, dat klopt ook uh, goed hoor. Ja. Dus straks meer daarover. Eerst de nummer 1 uit dit parade. <tie> My request me banana. you like, come, man, them no one oh, go home. give me one time, two time, them want more. Till I come, man, them no wan go home. They me three time, sometime them want four. Till like, come, man, them no wan go home. We have a scene, a girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. You so want me to recommend no my banana? Your mama say that's stop, man, you're I me do it, I so me do it, me so me do it. So me do it. So me do it. And gyal tell me say me man on say the them way. You not see? I saw me dwee, I saw me dwee, saw me tell me the them way. With it, group drop. Zo is de oude zinger van onder meer Harry Belafonte in een nieuw jasje gestoken. De Bananasong is nu Banana geworden van Concara en Shaggy. En staat hoog in de hitparades op dit moment hier in Nederland. Zodanig het weerbericht voor de komende dagen had het al een klein beetje verklapt, Albert Jan. Het wordt niet zo mooi, maar misschien dat u ons toch nog gaat verrassen. Zeg iets. <laughs> nou, ik ben somber uh, gesteld hoor. somber. somber. ja. Somber. Nou, nou ja. Horen ze dadelijk, maar eerst gaan we nog even een lekker classic uh, voor je draaien. Hier is Lakeside. you so fucking what do you think? What it called Lakeside Come along Echt zo'n plaat uit uh, de hè? even voor uh, de jeugd die tegenwoordig aan het uh, luisteren is. De jeugd van tegenwoordig. Ja, we hadden vroeger uh, vinielplaten en dan had je van die kleine vinielplaatjes. Die kleine rondjes, die zwarte rondjes, weet je wel, Albert-Jan? Nee, 45 toeren. En dat was uh, een 7-inch. Uh, dat was een uh, singeltje. En dan had je ook de 12-inch, de Extended Version. En, uh, en dat was uh, zo'n zo grote schijf. Ja, want dit was er ook weer eentje. Ja. Lakeside en uh, Fantastic Voyage. Het is uh, één minuut over half drie. We gaan het doen. We moeten het maar gaan doen. Ja. Nou, Albertje en vrolijk ons een uh, klein beetje op. Dat moet ik niet beginnen. Goed, uh, zoals gezegd, dit weekend neemt de kans op regen en of buien sterk toe. Na een droge ochtend uh, met geregeld zonneschijn neemt de bewolking vandaag snel toe en in de middag volgen buien. Vanavond is bij buien kans op onweer. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 21. Na een avond en nacht met flinke wat buien regen met kans op onweer is het morgen wisselend bewolkt. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot een bui en bij buien is een klap onweer niet uitgesloten. De temperatuur stijgt opnieuw naar 21 graden en er waait een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. Dan naar volgende week. Volgende week blijft het wisselvallige zomerweer. De zon schijnt geregeld, maar elke dag is de paraplu ook nodig. De temperatuur blijft gematigd met maxima rond de 21 graden. En normaal is het eind juli 23 à 24 graden in onze regio. Warmer weer staat nog niet op de planning en het gematigde zomerweer kabbelt voort. Uh, aldus Rico Schreuder. Ja, onze weerman Lex van der Hoorn zou zeggen... een klein pluutje meenemen nou, de komende klein, dagen. Klein pluutje, ik denk wel iets groter klein pluutje nog. Ja, echt ja, waar. Denk ja, het echt het een parapluutje bedoel je? Een echte paraplu. Een paraplu. Oké, okay, dankjewel Alvert-Jan. Weer voor de komende dagen niet al te best Morgen nog uh, redelijk wat zon. Uh, maar ook inderdaad uh, de onweersklappen... die we kunnen gaan uh, verwachten. We houden het in de gaten. En uiteraard hoor je morgen daar meer over... bij Sanford op zondag. Ook dan tussen 2 en 5 uur. En hey, wil je meekijken in de studio van ZFM? Dat doe je via www.zfm-live.nl. ZFM-live.nl kijk je live mee. En dan zie je deze editie van Zandvoort op zaterdag met Nicole. ...singel van Nicole en Don't You Want My Love. Zodraad gaan we het hebben over het uh, bloedproject... ...wat dus uh, per 1 augustus niet meer plaatsvindt... ...in Pluspunt in uh, Nieuw-Noord. Hebben onze collega's van NA Nieuws... ...hebben daar een reportage over gemaakt... ...hier in Sanford. Gaan we doen naar deze single van... Uh, ...Doris D, wou ik zeggen. Doe maar. in uh, Doris D. Ik ken een hele tentje... ...daar speelt een prima bandje. Van van wilden duizend van even over de tv-vertegenwoordig gaan hebben, Albert-Jan, met al die mooie, mooie kwalitatief goede programma's, van die uh, datingprogramma's en dergelijke, met allemaal hele slimme mensen die uh, daaraan uh, meedoen. Ik uh, kijk nauwelijks televisie. Uh, ja, nee, nou. volgens mij wordt het ook steeds minder gedaan, hè. S'mor dus... S'morgens wel update, even dat je, dat je, dat je weer weet wat, wat er over speelt en, uh, en, en, en leeft. Maar uh, kwalitatief is het, uh, maar het ja, is vaak zomers, hè? Dat, uh, Kijk, die, die, uh, die Engelse detectives vind ik nog wel leuk. Ja, we hebben de, de Midsummer uh, murders, murders en dat soort uh, dingen. Ja, maar die ken ik ook eigenlijk allemaal al. Maar goed, uh, nee, ik wel over het algemeen. Dus uh, morgens even tv kijken, dan ben je bij en dan is het klaar. Oké, okay, van Midsummer Murders gaan we naar het bloedprikken uh, Ja. Huid. Zoals gezegd uh, tijdens ons weekoverzicht... Uh, voor bloedprikken kunnen inwoners van Zandvoort nieuw Noord normaal... altijd terecht bij het pluspunt aan de Vlemingstraat in hun eigen wijk. Maar per 1 augustus, zoals je juist vermeldde Rob... verhuisde de bloedafnamelocatie van Atoll Media... al naar de Haltestraat in het centrum. En daar zijn de inwoners van nieuw -Noord natuurlijk niet blij mee. Ik vind het heel kwalijk al dus inwoner Cor Haagelsman. Dit kun je niet maken. Er zijn hier zoveel mensen die er veel gebruik van maken. En daarhalve is Cor een petitie gestart. En hij hoopt deze week nog, nog veel meer handtekeningen op te halen... en deze volgende week aan de gemeente aan te bieden. Hopelijk leeft het wat op en kunnen ze wat doen voor de mensen in onze wijk. Ja, ik hoorde vanmorgen dat hij er al volgens mij zo rond de 600 heeft. Ja, dus echt, klopt. Dat is behoorlijk. Nou, nog een paar erbij en dan op naar de uh, gemeente. Goed, afgelopen week waren onze collega's van NH uh, uh, in uh, Nieuw-Noord... of in Noord, en uh, spraken uh, met Cor. Uh, ik ben er Ik vind het heel kwalijk dat ze het van de een op de andere moment gewoon wegstrepen hier. Dan ga je toch eerst aan de mensen in je omgeving vragen... God, wat vind je ervan als dit weggaat? Inwoners van Zandvoort Noord zijn niet blij dat ze binnenkort niet meer terecht kunnen... bij het pluspunt om bloed te prikken. Vanaf 1 augustus verhuist de bloedafnamelocatie van Atalmedial... naar het centrum van Zandvoort. Ik ben daar niet blij mee. Ik vind uh, de mensen hier in Noord moeten de mogelijkheid hebben... om in de buurt zich kunnen laten prikken. Iris heeft suikerziekte en een dwarslesie. Ze moet regelmatig bloed laten prikken... En even naar het centrum van Zandvoort, een paar kilometer verderop... is voor haar heel veel gedoe. Nou, ik weet niet of je de straten daar kent, maar dit is allemaal hobbeldebobbel. Dus ik kan ook niet alleen dat mijn man zegt, ik zet je even af. Nee, mijn man moet dan ook weer mee om te helpen. Ze zijn ook heel smal. En dan moet ik het hele verhaal weer terug. Dus ik vind het verschrikkelijk. Cor Haagsman startte een petitie voor het behoud van het prikpunt aan de Vlemingstraat. Maar waarom is het zo'n probleem als het hier weer gaat? Want in de Halterstraat is toch ook een goede locatie? Als je dus naar de Halterstraat hieft met de Vervoer moet, er is geen rechtstreeks openbaar vervoer naar die halte staat. Dan moet je overstappen met, uh, op een andere bus. En dat, uh, ja, dat gaat ook weer een uh, 20 minuten duren. Dus als je, uh, als je hier uh, normaal met, een, uh, met 10 minuten weg bent. dan ben je daar met anderhalf uur uh, pas weg als je naar de halte staat moet. Het is niet bekend waarom het bloedafnamepunt gaat verhuizen. En aan nieuws heeft de vraag bij Atal Media Media neergelegd. maar daar is nog niet op gereageerd. Gelukkig heb ik het zelf niet uh, heel veel nodig. Maar ik zeg het voor de mensen die er wel heel veel gebruik van maken. En het, uh, het werd er dus dan op, op Facebook werd er wel gezegd... ja, dan laat like je toch thuis Nou, ik wil wel zien als je 350 mensen zeggen tegen Art of ik kom maar thuis. Dat werkt het dus niet. Nee, daar zijn ze zeker niet uh, blij, uh, Albert Jan. Nee, In één keer allemaal nee. uh, ritten die ze uh, moeten gaan organiseren. Kijk, als, als extra prikpunt in de Halterstraat kan ik me er iets bij voorstellen. Maar ik, toen die open ging had ik niet verwacht dat het betekende dat die in Noord dicht zou gaan. Voor zover ik weet hebben we er altijd twee gehad. Dus ja. uh, altijd oh. verspreid uh, over uh, Zandvoort. En wat houden we dus nu over? De Halterstraat? En... Alleen de Halterstraat. Verder niks meer? Nee, de rest is uh, weg. Alles weg? Alles weg. <laughs> de schoenmaker is ook al weg en dan hou ik dit ook al weg. Schoenmaker hou je bij de leest, hè? zouden we zeggen. Nee, nee, klopt, klopt, klopt, klopt. Nou ja, wordt vervolgd, we houden het in de gaten uiteraard. Als er weer nieuws is van Cor, dan hoor je dat ook hier bij CFM Goede Goedemiddag, hier is Seven's Love.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 En dat was de single Savage Love. Nou, ik heb nog geen berichten vanuit het veld dat de score daar anders is, Albert Jan. Nog steeds 2 tegen 2 bij de oefenvoetbalwedstrijd van vandaag Monnikendam tegen SV Zandvoort. Ja, we hebben het van de week vernomen. De boa's die in quarantaine gingen worden. Uiteraard het café in Hillegom waar veel ja. besmettingen waren. Mag ik daar even wat op zeggen? Ja. Ik bedoel, veel, vele mensen zullen het artikel gelezen hebben. Maar die, die, dan, dan automatisch denk je van, die hebben dat opgelopen in die kroeg. Maar dat hoeft, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee, ja? nee, nee. Ik bedoel, maar zo leeft het wel. Ik denk van nou, die kroeg is besmet. Maar dat, dat is dus helemaal niet zo. Zo wordt het wel bekeken zo, door mensen. Dat yes. is ook een probleem. Ja, dat, dat, datzelfde hebben we dus nu ook in Zandvoort. Klopt. Bedoel, ja? Klopt. Maar klopt. in ieder geval het zegt het natuurlijk niks over de viskraam. Ik bedoel, ze hoeft het er niet in de viskraam te hebben op... In dit geval uh, de semi-min. De semi-min. Daar hebben we yes. het over. Ja, want uh, inderdaad, we hebben het bericht gelezen van de week van uh, Patrick op uh, Facebook. Want wat schreef hij? Nou, in ieder geval, een medewerker van de viskraam van de Zeemeermin op de Zandvoortse Boulevard... is zoals u wellicht weet besmet met corona. Omdat niet uitgesloten kan worden dat collega's het virus ook onder de leden hebben... is de kraam voor de komende twee weken dicht. Patrick Berg, de eigenaar van de kraam, die laat op Facebook weten... ondanks alle maatregelen heeft een medewerker van ons COVID-19 opgelopen. We zijn uiteraard erg geschokken en allereerst wensen we onze hardwerkende medewerker een spoedig herstel... En dat is voor nu het belangrijkste. Na aanleiding van dat artikel uh, gingen collega's uh, van uh, uh, NH bij hem langs. Die gingen even bij hem langs, alleen nu even, niets, nu volgens even niet, volgens nee, mij. Nou, dat uh, komt zo dadelijk wel. We gaan eerst eventjes een uh, plaatje draaien nog. dan komen ze dadelijk even terug uh, op dat uh, verhaal van uh, DC Mimin. Een gelegenheidsgroep uit de jaren 80, worden, de artiest United Against Apartheid. Met heel veel uh, bekende artiesten daarin en inderdaad tegen apartheid. Ja, het leeft tegenwoordig natuurlijk ook weer. Hè? Met uh, alles wat we hebben rondom uh, de, de acties die op dit moment uh, plaatsvinden. Je hoorde de single Sun City. In de volgende uur gaan we het uh, nog even uh, het verhaal horen van uh, Patrick Berg uh, rondom uh, inderdaad de coronabesmetting. Uh, Daarbij een van uh, zijn, zijn medewerksters. Ja, klopt. Maar ik had een artikel uh, klaarstaan uh, van uh, NH... maar dat schijnen ze verwijderd te hebben. Oké. Okay. het interview, dus vandaar... Maar gelukkig uh, niet geschoten, dat is altijd mis. Nee, vanmorgen was je ook bij uh, ZFM. ik ja. onze collega uh, uh, wie, wie, Irene, Irene de Jager... Irene de Jager sprak uh, vanmorgen tijdens de Goedemorgen Zandvoort met, uh, met Patrick. En uh, in de tweede uur zullen we u dat uh, interview uh, geheel laten horen... Dus nu uh, vlak voor de klok van drie uur nog even een uh, kort bericht. Het water in de fontein bij het ruid, uh, Raadhuis ziet er niet echt fris uit. De kleur heeft weg van erwtensoep. Nu er van alles wordt uh, gedaan om het centrum er spik en span uit te laten zien... en zelfs de muziektent alias uh, Parkietenkooi er gezellig uitziet met vrolijke bloembakken... is de fontein duidelijk ook toe aan een flinke schoonmerkbeurt. Of de Mokum-bus een blijvertje is, is niet bekend. Deze grote dubbeldekker die veel weg heeft van een hop-on, hop off hop bus... die je veel in grote steden ziet rijden, werd afgelopen zaterdag gespot in Zandvoort. Of het alleen was om, een, om midzomer Mokum te promoten... of dat het een, wek een wekelijkse verbinding tussen Zandvoort en Amsterdam is geworden, geen idee. Het zou wel een geweldig vervoermiddel zijn om Zandvoort vanuit de hoogte te kunnen bekijken. Oké. Nou, we gaan nog één plaat draaien tot aan het oh ja, over die ertersoep waar je het over had. Ik moest meteen even kijken naar de gang of die mutsen er nog stonden. Van het merk van de ertersoep. Gaan we die nog uitreiken dan? Oh ja, bij de fontein. Dat is wel een goed idee. Tot het volgende uur van Zandvoort op zaterdag.